Dit is Mautscheurs met het NW Journaal. Quiteen van de huidige lage rente en daarom een hypotheek met 20 of 30 jaar vaste rente afsluiten, kunnen bedrogen uitkomen. Daarvoor waarschuwt Vereniging Eigen Huis. Als eigenaren van een woning met nationale hypotheekgarantie verhuizen naar een duurder huis zonder NAG kunnen ze bij sommige verstrekkers hun hypotheek niet meenemen. Ze moeten dan een nieuwe afsluiten. Volgens Vereniging Eigenhuis kunnen klanten van onder meer ING en Allianz hiervan de dupe worden. Vanwege de lage rente kiezen steeds meer huizenbezitters voor een lange rentevaste periode. Het gaat om bijna de helft van alle hypotheken die de afgelopen jaren zijn afgesloten. Van alle regio's in Nederland heeft Rijnmond de hoogste werkloosheid. Ruim 8 van de beroepsbevolking heeft er geen baan. Dat is 2 meer dan het landelijk gemiddelde. Blijkt uit cijfers van het CBS. Van alle gemeenten was Rotterdam met ruim 11 koploper. Zeeland en de regio Gorkum hadden vorig jaar de minste werklozen. Nog geen 5 zat zonder werk. Bij nieuwe demonstraties in Venezuela zijn zeker twee doden gevallen. In Merida kwam een man om het leven die steun betuigde aan president Maduro. De andere doden viel in Barinas, in het westen van het land. In de hoofdstad Caracas deden tienduizenden mensen mee aan een protestmars tegen Maduro. Ze willen dat hij opstapt omdat hij er niet in slaagt een eind te maken aan de economische crisis in het land. Ook eisen de betogers vrije verkiezingen en de vrijlating van gevangenen. Er ontstond een verkeerschaos, omdat betogers een van de belangrijkste toegangswegen hadden geblokkeerd. Bij protestacties en plunderingen in Venezuela zijn de afgelopen weken al zeker twintig doden gevallen. Het weer vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond vier graden. Overdag buien met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe zon bij hooguit tien graden. Ook de komende dagen fris en wisselvallig.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 ZFM. Zfm. Times before the greed of other people, they stumble in the pummel in the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 Sexy als ik dans, steek ik mijn, hand op, ga mijn zo maar, dat ik voel Ga ik voeten bestand, ik voel ik voel ik dans, bestand, ik te dan ik op, zo maar, dat ik hadels, swingen, zo lekker, dat ik voel bestand, ik voel bestand, ik ik ik ik ik voel bestand, ik ik voel mijn ik voel ik voel ik of the brain. Makes you want to scream and shout. Presidential.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 We don't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 Scream! Together we can make it a dream.